4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De persoonsgegevens van ruim 40.000 klanten van Ziggo zijn mogelijk in verkeerde handen gekomen. Ze stonden in een laptop van een medewerker die is gestolen. In het bestand staan onder meer achternamen, e-mailadressen, postcodes en de laatste vier cijfers van bankrekeningnummers. Volgens Ziggo is de kans klein dat kwaadwillenden daarmee wachtwoorden of andere data kunnen achterhalen. Volgens Ziggo had het bestand niet op de laptop mogen staan. Klantgegevens mogen alleen vanaf de bedrijfsserver worden geraadpleegd. De ruim 40.000 getroffen Ziggo-klanten hebben een brief met uitleg gekregen. Verschillende oppositiepartijen willen dat het begrotingsakkoord... dat gisteren werd gesloten, wordt doorgerekend door het Centraal Planbureau. Het gaat om vier partijen die het akkoord niet hebben ondertekend. CDA, PVV, SP en GroenLinks. Volgens het CDA zitten er nogal wat aannames in het akkoord. Pas als de financiële onderbouwing er is... wil het CDA beginnen aan de financiële beschouwingen. Die staan voor woensdag op de agenda. Het begrotingsakkoord kwam tot stand na onderhandelingen... tussen de coalitiepartijen VVD en PVDA... en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. In India zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Felin. De storm zal vanavond aan de oostkust van India aan land gaan... en vermoedelijk grote schade aanrichten en veel slachtoffers maken. De minister van Rampenbestrijding zegt wel dat het gebied... beter is voorbereid op het natuurgeweld dan tijdens de vorige grote orkaan in 1999. De meeste mensen hebben het gebied verlaten, maar er zijn ook inwoners die weigeren om te vertrekken. Een Amerikaanse meteorologische dienst denkt dat de orkaan in India een stormvloed kan veroorzaken met golven tot 9 meter hoog. Het weer, veel bewolking, de regen breidt zich vanuit het noorden uit naar het midden van het land. Vannacht gaat het ook in het zuiden regenen. Ook morgen veel regen, alleen in het noordoosten kans op wat zon. Dit was het NOS Journaal awb verkeersinformatie. Ongelukken en werkzaamheden veroorzaken files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor Bunschoten 4 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam voor Amersfoort 7. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven verknopend Knopend Baterdorp 3 kilometer. Daar is een auto met aanhanger geschaard. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Den Haag bij de Koentunnel 2 kilometer. Bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda voor Knopend Bresseplein 5 kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. De a 22 Beverwijk richting Velsen voor de Velsertunnel tunnel 3 kilometer. Dat komt door de werkzaamheden op de A9. Daar is de wijkertunnel richting Amstelveen dit weekend dicht. En op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht voor de kiltunnel 4 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A29. Die weg is dit weekend richting Rotterdam dicht. Niet zo slim. De nieuwe sloopservice van je stucadoorsbedrijf niet mee verzekeren.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Nog een half uur vanuit de Lamar in Amsterdam... in het Grand Café aan de Marnikstraat zitten wij. Uh, straks uh, onder andere prachtige pianomuziek. Het duurt maar 1 minuut en 20 seconden, 80 seconden lang... maar het is echt de moeite waard om te blijven luisteren. Verder Marente de Moor over haar roman Round Hey, tuinscene... Uh, en Cornel Maas vertelt aan het einde van het, dit half uur... wat er vanavond in opium televisie zit. Maar eerst iets uh, nou, totaal anders. Het talent is niet altijd even eerlijk verdeeld. Sommige jonge dansers die proberen jarenlang vergeefs een plek bij een dansgezelschap te bemachtigen. Het kan ook anders, dat bewijst de familie van Opstal uit Venlo. Daar dansen alle vier kinderen bij het gerenommeerde Nederlands Danstheater in Den Haag. Dat was genoeg aanleiding voor een documentaire over het viertal... die morgen te zien is in NTR Podium. En de makers zijn hier, Manon Lichtveld en Bas Westerhof En twee, de twee jongste leden uit het gezin, Xante en Imre. Xante, jij zit nog niet zo heel erg lang bij het gezelschap, toch? Ik heb één jaar stage gelopen bij het Nederlands Danstheater en sinds mei werk ik daar. Ja, en en Emily, je zit iets langer. Onder. Dat is mijn tweede seizoen. Tweede seizoen? Ja. ja. Dus je moet haar nog een beetje wegwijs maken? Of? Ja, een klein beetje. Maar ik bedoel, ze heeft er natuurlijk al een jaar gezeten vanwege haar stage. Dus ze weet precies uh, hoe het allemaal uh, zit. Ja, hoe, hoe was dat bij jullie thuis? Ging, het, ging alles dansend? Uh, of? Ze kijken naar elkaar? Wie, wie zal nee. Deze vraag nu eens even ik denk, Ik bedoel, als, als, als, als, jonge, uh, ja, als jonge mensen uh, dansten we natuurlijk heel erg veel. Ook omdat we dat graag deden. En ja, we staken elkaar in dat op zich heel erg aan. Wie, uh, ze, wie ze begonnen? De oudste? Uh, de oudste, Myrthe. Mm -hmm. Dan is eigenlijk mijn broertje eigenlijk begonnen. Maar ik ben het tweede. Mijn, mijn broertje is jonger dan mij. Maar heel veel mensen denken dat mijn broertje ouder is. Hm. <laughs> maar uh, hij is dus als tweede begonnen. Ik ben als derde begonnen. En daarna is uh, Sante begonnen. Ja, ja dit, dit is natuurlijk een gedroomd onderwerp voor een... Ja. Voor een documentaire, kan ik me voorstellen, Bas. Ja, prachtig. Ja. Kan niet beter. Ja, want, want, hoe, hoe, hoe, hoe is dat in zijn werk gegaan? Uh, de NTR is naar ons toegekomen eigenlijk. Dus die zijn en gevraagd om zich ja, We hadden net een mooie film gemaakt over Nanine Lenning. En toen kwam Jos van, van Kieken. Ja. ja, dat was vorig jaar. Ja. Uh, Jos van Kieken, de eindredacteur van NTR uh, Podium, die kwam naar ons toe of we dit zagen zitten. Hm. Nou ja, fantastisch natuurlijk. Maar ja. Manon, hoe pak je dat aan? Want je hebt dan vier mensen... die je ook alle vier evenveel de ruimte wilt geven. Precies, ja. dat is de spijker op de kop. Dat was ook inderdaad best wel lastig in de montage. Want je moet vier ballen in de lucht houden. En je wil het verleden... want dat is natuurlijk enorm belangrijk in deze zin. Maar ook het heden, want hoe vaak kan je ook door hun ogen... een portret maken van NDT. Dat is mm -hmm. natuurlijk... om daar een jaar te mogen rondlopen... en zo dicht op alle dansers... en choreografen te zitten... dat alleen al was een genot... afgezien van met de camera daar mm -hmm. mogen draaien. Ja. Dus maar inderdaad... Uh, in, in edit was het even zoeken. Maar ik hoop dat het goed gelukt is. Ja, dat is natuurlijk de, de vraag... die ik het beste aan, aan uh, Imrenk Zanten kan stellen. Of aan de andere twee die er nu niet zijn. Maar, maar hebben jullie het gevoel dat jullie alle vier... Xanthe, een beetje op dezelfde uh, uh, tijd in de documentaire hebben gekregen? Ja, zeker. Dat, uh, ik vind dat we heel erg uh, echt overkomen in de documentaire zoals we zijn. En we hebben allemaal ons eigen verhaallijn ook binnen de documentaire. En ook allemaal, alle vier komen we evenveel aan bod. Dus we hebben een hele mooie balans gemaakt. Hm. Want wat is jouw verhaallijn, om het zo maar te zeggen? Mijn verhaallijn is nou, voornaam eigenlijk mijn auditie die ik in januari heb gedaan... Het is natuurlijk als stagiair het doel om dat contract binnen te slepen. En als dat dan in de auditie gebeurt, is dat het moment. Dus dat komt zeker in de documentaire ook naar voren. Ja, nou, nou dacht ik, Emre, ik zat te kijken. Ja, dit is doorgestoken kaart. Ik bedoel, ze weten van tevoren al dat ze dat, dat het gaat worden. Want anders valt die hele documentaire in duigen. Nou, dat had, had, had zo kunnen zijn. Ik bedoel, het is natuurlijk niet dat uh, een Nederlands danstheater zomaar mensen aannemen vanwege je naam natuurlijk. Dus hm. als ze het niet had gekregen, zou dat ook... een een domper geweest zijn voor haar. Want ja, natuurlijk wil je zoiets niet in de documentaire hebben... Nee. maar aan de ene kant is het ook gewoon het leven. En zo zit het gewoon. Maar ja, ze heeft het gekregen en we zijn natuurlijk hartstikke trots op En uh, ja, Het ja, is dus een mooi ja. moment in de documentaire, ja, denk ik ook. Ja, het is een heel, heel mooi moment, ja. maar... maar ik kan ja, voort... Het had ook anders gekund, inderdaad, ja. Ja. ja. ja, we hebben wel eens gedacht, sorry dat ik het zeg, maar het zou misschien wel voor de film goed zijn... dat het <laughs> ja. niet gebeurt, inderdaad. Ja, maar het is maar drama, weet, achteraf weet ik het eigenlijk niet, Manol. Want we hebben ook wel onlangs gezeten van, ja, het was misschien wel ook heel vervelend geworden. En misschien juist wel een hele slechte balans geworden ja. voor de film, ja. Nou, eigenlijk pas toen we première hadden vorige week en vlak daarvoor, eigenlijk toen pas realiseerde ik me echt van... Ah, als het nou niet was gelukt, wat hadden we nu eigenlijk voor film nu laten zien? Dat was heel erg naar Versante, denk ik. Met name maar eigenlijk voor de hele familie. Mm -hmm. en het was heel erg van drie wel, één niet. Ja, dit is nog bijzonderder. Vier wel, is ongelooflijk. Ja. Maar ik ben heel blij toch dat het wel is gelukt. Want, had jij, had jij van tevoren al het idee ook van... Stel nou dat het niet lukt? Want... Dat heb ik natuurlijk wel Wat, wat, had, je, wat, wat had je dan gedaan? Um, nou, natuurlijk, Nederlands Danstheater is altijd wel iets... wat ik in mijn hoofd heb gehad en heel graag heb gewild. Maar ik ben me ook heel erg van bewust... dat er ontzettend veel andere dansgezelschappen zijn op deze aardbol. Waar ik dan alsnog terecht zou kunnen. En ik voel me dan echt geen mislukking... Of als ik het zo mag zeggen. Dus mm -hmm. ja, ik heb me wel overwogen. In het begin van ja, had ik er minder vertrouwen in. Van ja, dit is een belangrijk jaar voor mij. En een documentaire. Waar dus ook dat antwoord komt van het Nederlands Dance ja. Maar ja, gelukkig is alles goed gelopen. Dus, uh... Ja, ja. Heb je hebben jullie die, die aanwezigheid van, van deze filmmakers ook voortdurend? Als een, heb je het als een last ervaren? Of was je ervan bewust dat ze er waren? Het was, het was geen last. Voor mij was het ook een nieuw avontuur. Het was mijn eerste seizoen. Je wordt gebombardeerd met verschillende soorten balletten. Dus het, ja, je leven ziet er heel erg chaotisch en hectisch uit. En dus natuurlijk ja, zie je wel dat ze, dat ze aanwezig zijn. Maar ik heb er geen last van gehad. Maar je, soms wil je gewoon op bepaalde momenten... dat je, weet je, wel, dat je gewoon niet gefilmd wil worden. En je ja. wil je terugtrekken in je kleedkamer... en gewoon daar een traantje laten, weet je wel. Ja. Maar uh, nee, ik heb hele mooie tijden gehad. En ik vind het fantastisch en fijn dat ze daar waren. En daar stonden ze wel voor open. Ze hebben je ook gelaten als dat, uh, als dat zo uitkwam? Ja, soms met uh, pijn in het hart. <laughs> ja. dat je kan toch wel overal bij zijn natuurlijk. Nee. Uh, uh, maar uh, nee, we hebben kunnen doen wat we willen. Mm -hmm. Ook dat. Ja? Zijn er bepaalde scènes geweest, Monon, dat je zei... Ja, jammer, die had er eigenlijk wel ingemogen, maar dat mocht niet. Daar mocht ik niet nou, bij zijn. Nou, uh, we hadden eigenlijk het verzoek ingediend om het laatste creatie... van Paul Lightfoot en Sol van programma 5... hadden we eigenlijk heel erg op gefocust... dat we echt bij het creatieproces aanwezig wilden zijn. Mm -hmm. En toen kregen we wel te horen, uh, helaas, dat ze, ze toch liever wilden... dat wij ja. de gordijnen dichtgingen en uh, soms liever daar niet bij wilden. Ja. Dat was wel even slikker. Maar ja, we hadden wel een jaar gedraaid... en heel veel informatie al. Ja, dus. En, en Sante, bij jouw auditie uiteindelijk ook niet. Toen je een solo stuk uh, ging uh, laten zien... Klot. daar was ook niemand bij. Nee, omdat ik daar De hele toen, dag dat, niet. Nee, klopt. Ik heb daar toen uh, zelf eigenlijk voor gevraagd... om die auditie niet te veel te filmen. Ik begreep dat het een heel belangrijk moment was... in de documentaire, dus... ze waren wel aanwezig, maar ze hebben mij niet... daadwerkelijk de auditie zien doen. Hmm. Of dat hebben ze niet op camera... Maar ja, daar heb ik toen bewust voor gekozen. Omdat het al heel veel druk is. Ja. En ik vond dat prettiger om dat ja. niet te hebben. Je kunt je voorstellen, je zit te knikken, je kunt voorstellen dat, je, dat je zus daar niemand bij wil ja, hebben. Ja, uiteraard. Dat kan heel, voor, een, voor een danser is een auditie een heel erg belang, belangrijk moment. Vooral als je net van school afkomt en professional wil worden. Ik denk dat elke auditie telt mee. Je wil gewoon een baan uh, binnenslepen en camera's in je gezicht hebben, wil je zeker wil je helemaal niet. Want het, het haalt je toch van je focus af en van je concentratie af. Dus ik kan, ik kan, ik kan me heel goed in de uh, schoenen plaatsen. Ja, ja. Wij waren er zeker niet blij mee, dus. Nee, we hadden daarbij willen zijn, begrepen het ook niet... maar we moesten ons daar wel bij neerleggen. En uiteindelijk denk ik ook... ik weet het eerlijk gezegd niet of het beter was geworden als we erbij hadden gezeten. Ik denk soms wel eens dat het nu beter is. Hm. Ja, het is een mooie afgrond uh, geheel geworden met de kop in de staart. Ja, ook al zeker. mensen die jullie hebben geïnterviewd, onder andere dus de artistiek leider van de NDT Paul Lightfoot, maar ook uh, bijvoorbeeld jullie danslerares uit, uh, uit, uh, uit Venlo. Die zegt. Uh, Xante, die zegt over jou het, uh, het volgende. Het was alleen, denk ik, voor Xante als vierde van drie die al zoveel konden en zo prominent aanwezig waren, wel heel moeilijk. En daar heb ik ook wel vaak in bewondering naar gekeken van kind... dat is natuurlijk wel heel moeilijk voor jou... om je als jongste te handhaven... in deze familie en dit gezin. Ja? Heb je dat dan zo ervaren? Moeilijk om je te handhaven? Ik heb me dat eigenlijk niet zozeer ervaren. Zoals heel veel mensen dat eigenlijk tegen mij zeggen. Van, dat vind ik zo bijzonder dat je zo zo goed staande hebt kunnen houden. Maar... <lacht> Ja, voor mij was het eigenlijk gewoon normaal... dat mijn broer en zussen ook dansten. En ik ben daar eigenlijk gewoon heel erg in meegegaan. Hm. Ik heb wel druk ervaren, maar niet in zo'n danige zin... dat ik daar echt onder geleden heb. Het viel mij op dat jullie ouders voortdurend buiten beeld zijn gebleven, Imre. Ja, dat klopt. Um, ze, wilden, ze, ze houden zich een beetje op de achtergrond. Ook omdat het niet om hun draait. In dit opzicht, het gaat eigenlijk, deze documentaire gaat over het Nederlands danstheater En je ziet ons vieren uh -huh. uh, in deze company door onze ogen. Yes. Uh, Ze wilden zich daar helemaal van, ja, van buiten houden. Dus het was wel een moment, denk, denk ik, waar hun... Maar over na hebben gedacht van oké, okay, misschien moeten we ze erbij halen, ja. maar... Ja, ja, Bas is ja uiteindelijk hebben we, we hebben het wel gevraagd of ja. het mogelijk was. Ik denk halverwege of driekwart van, van het jaar. Waarom? Uiteindelijk hebben we het niet gedaan, mm -hmm. omdat we die juf eigenlijk hadden. En de, die vertelt eigenlijk al zo mooi en het is al zo duidelijk eigenlijk. Dus uh, we vonden dat sterk genoeg. Ja, wel, en, wel uh, jeugdfilmpjes heb, maar dan zaten er wel in. Heel dankbaar. Ja, dankbaar. Wa waarin we al is zien dat jullie. Uh, Jolle dat peuters. Grote dansers uh, gaan worden. Ja. Nou, het zat er al vroeg in, dat, dat zie je wel. Ja. Waarom overigens het Nederlands Danstheater en niet bijvoorbeeld het Nationale Ballet of, of over? Nederlands Danstheater kwam altijd naar het uh, Theater de Maasport in Venlo. En wij zijn altijd met onze school gingen we naar die voorstellingen kijken. En. Uh, naar het Nederlands Danstheater zijn we eigenlijk direct voor gevallen. Omdat elk optreden weer opnieuw gewoon mind-blowing was. Al sinds jong jongens of aan altijd heel erg gewaardeerd en ook naar opgekeken naar deze dansers. Ja. Ja. ja. Ik kom hier nu nog wel eens in de Maaspoort, maar dan ja, als... ja, maar dan als een ndt danser staan ja. wij nou ook op dat toneel. En dan komen ook de mensen van de vooropleiding dansen, komen ons dan ook weer bewonderen. Dus het is wel een leuk uh, cycle het mooi, eigenlijk. De cirkel is ja, mooi rond, ja. ja, ja, ja. ja. Zeg, waar, waar, gaat de, waar gaat dit heen? Blijven jullie uh, bij elkaar als, met z'n vieren Of gaat iedereen op een gegeven moment, weet ik veel, naar het ballet van Winnipeg... of naar Montreal? Of, uh... Ja, ik bedoel, je kunt niet in de toekomst kijken. Ik bedoel, ik zit nu in Nederlands Dans Theater 2. Sante zit nu ook in Nederlands Dans Theater 2 en de andere in Nederlands Dans Theater 1... Uh, normaal gesproken is de krijg je, teken je een 2-jaar contract... en dan hm. krijg je soms nog een derde jaar. En dan is het gewoon afwachten of je doorstroopt... naar het Nederlands theater 1. En dat is gewoon, ja, gewoon afwachten eigenlijk. Ja, ja. En dan zien we wat er gebeurt. Nou, wij gaan hier gewoon morgenavond kijken. Same Difference is uh, morgenmiddag om 1 uur te zien op uh, NTR-podium op Nederland 2. Echt een prachtig, mm. prachtig portret. Prachtige Gefeliciteerd. Mooie, mooie de Manon. Ja. En uh, als, u, als u Imre en Xanten wilt zien dansen, dat kan ook. Tussen 31 oktober en 7 november zijn ze met NDT 2 vier avonden te zien in het Lucent Danstheater in Den Haag. En in de Theatermaker van oktober een groot interview met alle vier. Dank jullie wel. Dit is Opium. Straks uh, 80 seconden. Pianotalent, uh, Christian Kuivhoven van uh, Radio 4... en zelf ook uh, pianist die, die uh, beveelt uh, degene die dan optreedt bij ons aan. Maar dat is pas straks. Want uh, eerst ga ik met Marente de Moor over haar, uh, haar roman spreken... Round Hey tuin, tuin uh, Mooie titel. Het einde van de 19e eeuw was de tijd van de grote uitvindingen. Maar veel daarvan uh, zijn alweer vergeten. Weet u nog wat een parlograaf is? Een praxinoscoop of een mimograaf? Komen allemaal voorbij in het boek... In, het, in de roman, uh, voor je vorige roman kreeg je de, de ACO uh, Literatuurprijs. De Nederlandse maagd was dat. Voor, voor de mensen die denken van, oh ja, natuurlijk. Uh, round Hey uh, scene. Dat verwijst naar, eigenlijk naar de, de basis, de bakermat van de, van, de, van de film, hè? Ja, dat klopt. Dat is een, een filmpje uit 1888. Uh, van de pionier in de film... Uh filmtechniek uh, Louis-Augustin Le Prins. Hmm. Wat, wat zien we op dat filmpje? We zien... een uh, in tuinscène. Ja. Inderdaad, vier mensen waarvan enkele in hoepelrokken... en hoge hoeden een rondje lopen in het tuin. Ja. En het duurt ongeveer uh, acht seconden. En uh, het heeft geen ontknoping of zo waar je op zit te wachten. Nee, jij, jij zag dat ooit en jij zag dat meteen als basis van een roman. Ik vond het heel intrigerend omdat je dat beeld... van inderdaad die, die, die, die, die Victoriaanse mode... Uh, niet associeerd met beweging. Hm. Het is iets wat je altijd vastgelegd ziet op een daguerro en, ja, ja. en zeer verstild, want die mensen moesten lang stilzitten. Niet bewegend door een tuin. En tegelijkertijd zie je dat het mank gaat. Dat het niet, niet helemaal vloeiend verloopt. Er is iets griezeligs aan. Ja. Hm. Wat, toen, is, wat is het griezelige? Nou, omdat dat beeld inderdaad nog niet... Hè, het is nog niet geperfectioneerd. Het, het, het, er klopt iets niet, voel je. En nee. vervol, als je vervolgens ook leest... dat drie van de mensen die hebben meegewerkt aan dat filmpje... waaronder twee uh, acteurs, als je die zo kunt noemen... en de maker uh, op ongelukkige of mysterieuze wijze... aan hun eind zijn gekomen kort na de opnames dan voel je, je zit een verhaal in. Ja. Maar veel meer wist ik dan nog niet ja. in het begin. Maar dat, dat de, de, de, de pionier dus van de film uh, verdwijnt... dat komt ook meteen terug in de eerste zin van de roman. Op 16 september 1890 nam een man, in, uh, nam de, trein, nam een man de trein van Dijon naar Parijs. Daarna is er nooit meer iets van hem vernomen. Ja. Je, je maakt van die uh, uh, pionier... Je geeft hem een andere naam. Bara ja. is een achternaam. Maar, ja. maar hij verdwijnt wel. Ja, dat was best een probleem. Want ik wist al meteen dat dat mijn eerste zin zou worden. Maar daarmee had ik wel een, een probleem voor mezelf geschapen. Want je, je hoofdpersoon, je hoofdpersoon verdwijnt. Weg. En vervolgens ga je gewoon door. Uh, met diezelfde hoofdpersoon. Mee verdwijnen. Dus het was niet eenvoudig. Nee, hij kiest er overigens bewust voor. Het is dus niet dat hij uh, uit de trein valt of iets dergelijks, maar hij kiest, kiest bewust voor het verdwijnen. Want wat, ja. Waarom? Hij staat aan de vooravond van een prachtige doorbraak. Hij heeft een uitvinding gemaakt die, die mm -hmm. je, waarschijnlijk, uh, nou ja, dat weten we nu, <laughs> met, met, met, met de kennis van nu, heel groot zou worden. Waarom wil hij weg? Ja, die hoofdpersoon, die bar, die wordt overvallen door een zekere pa paniek. Enerzijds uh, is hij zelf verantwoordelijk voor de techniek waar hij bang voor is. Namelijk, hij merkt dat zo langzamerhand, en dat, dat klopt ook, dat merken we nu... er niks meer, niets ontsnapt meer aan zijn vastlegging. Hm. Maar tegelijkertijd weet hij ook dat die vastlegging, of dat film is... of een herinnering ook zelfs, of, of schrift, altijd mank gaat. En, en, altijd... Het, het, het, ...de werkelijkheid enigszins ontloopt. Hm. En hij begrijpt dat hij eigenlijk uit die weergave... Of de, he, die, ...dus die drang om alles maar vast te leggen voor later... ...moet stappen en het leven in moet gaan. Dus eigenlijk de, de, de, de huidige werkelijkheid beter moet gaan onderzoeken. Dus enerzijds, hij is bang voor de consequenties die zijn uitvinding heeft... Hm. Dat, dat gaat heel ver. Want je zou zeggen, een uitvinder heeft maar één doel. Dat is namelijk om zijn uitvinding uh, zoveel mogelijk te verspreiden. Ja. Maar dit is, dit is zo groot. Ja. En dit is tegelijkertijd dus een uitvinding die, zoals je zegt... Uh, nooit uh, de waarheid en de natuur één uh, op één zal uh, bereiken. Mm -hmm. Dus kun je, er beter, kun je het beter laten schieten? Nou ja, hij merkt inderdaad dat je misschien wel beter kan verdwijnen... dan dat... Dan, dan dat ideaal na te streven wat toch altijd mank zal gaan... van de hm. weergave ervan. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook die vastleggingswoede... die in die, in die patentenoorlog van toen zat. Hè? Dus wat, wat is een patent, dat intellectuele eigendom? Hij vraagt zich af of hij wel aanspraak kan maken op zijn eigen gedachten. In hoeverre bezitten we onze eigen gedachten? En in, in het geval van zijn uitvinding als de film is dat heel duidelijk... dat een idee ontstaat zelden in één hoofd alleen... Hm. Er zijn er nee. altijd meerdere die ermee werken. En dat was ook in het geval van deze ja. uitvinding. En hij vraagt zich af of hij daar wel recht op heeft. Ja, het, mooie, het mooie is dat in het, het, het tweede deel van het boek... Uh, uh, komt uh, uh, een alfa uh, mm -hmm. komt op het podium. Uh, maar alfa kennen wij als Thomas Alfa Edison. Mm -hmm. Die blijkt ook daarmee bezig te zijn geweest. Ja, absoluut. Maar niet op een hele koosjere manier. Het is een beetje een, een, een rotzak eigenlijk. Ja, nou ik kreeg inderdaad de indruk uit, uit, uit, uit talloze biografieën die ik heb gelezen over Edison dat hij niet een erg prettige man was. En het is ook een feit, hij heeft natuurlijk waanzinnige uitvindingen op zijn naam staan. Maar hij was ook zeer bedreven in het patenteren of perfectioneren van andermans ideeën. Dus hij, hij vroeg als van die het patenten aan. En nou dat is een patent waarbij je eigenlijk... Patenteert dat je in een bepaalde richting aan het ja, denken ja. Ja, bent Ja, zoiets vaag. heb ik ook bedacht. Sorry. Ja, of ik wil hier iets mee doen en ik leg het alvast vast. En op het moment dat je zoiets hebt vastgelegd... dan moet iedereen die in die richting denkt... aan jouw verslag uitbrengen. Mm -hmm. Hij kon dat heel goed. Dat, dat liep op een gegeven moment heel gesmeerd. En het is inderdaad een, een feit. dat in, in... Hij was aanvankelijk niet zo geïnteresseerd in filmtechniek. Hij vond het te veel potsenmakerij, een theatertje. Hij maakte een kinetoscoop. Dus dat is een kijkdoos die alleen voor jezelf... Uh, bestemd is. Dus hij zag geen heil in het publiek. Hm. Dus hij, ook niet in het projecteren van ja. film. Hij heeft als bijnaam de verduisteraar. Ja. Van, van waar die, verduistert hij die Andermans idee? Is dat het, de gedachte? Ja, hij verduisterde wel degelijk inderdaad Andermans idee. Zo heeft hij bijvoorbeeld in, uh, aan de vooravond van de, van de grote expositie... Uh, de wereldexpositie in, uh, in Parijs... In, in Parijs. Hm. heeft hij inderdaad Marais bezorgd, uh, bezocht in zijn atelier. Maar hij had op dat moment een, een, een, een, een, een geweer dat filmschoot, als ik het zo simplistisch kan zeggen... Het, het, het, sequenties van, van beelden. Dat heeft Edison gezien, maar hij was een fysioloog... die was niet zo geïnteresseerd in het bezitten of uitventen van zijn ideeën. Mm -hmm. Dat heeft Edison gezien en op basis daarvan is een assistent van hem, Dixon, gaan werken. Edison heeft eigenlijk heel weinig gedaan. Hmm. Daaraan. Hij is goed in het andere aan het werk zitten eigenlijk. Dat nou, wat opnieuw. betreft ja. deze uitvinding ja. zeker. Ja. En natuurlijk, Alpha, uh, dat is een naam die veel te maken heeft met licht. Hè? De lichtgevende. Nou, de man heeft ook nog de gloeilamp ontdekt. Dus dat dus komt is natuurlijk mooi uit. leuk om hem ja. dan een verduisteraar te noemen. Ja. Ja. Je, je, hebt, je hebt een prachtig beeld geschetst van, van die tijd. dat er heel veel uitvindingen. Uh, uh, gedaan worden. Er is een soort drang om, om nieuwe dingen uit te, uit te vinden en te mm -hmm. bedenken. Uh, hoe, hoe heb je die sfeer zo goed weten te, te vatten van het de, einde 19e eeuw, begin 20e eeuw? Uh. Enerzijds heb ik, ja, je doet drie jaar over zo'n boek. Ik heb in die tijd weinig kranten van nu gelezen, maar meer kranten van toen. Ja? Ja, van die hele jaargangen uit 1900 ja. en 1890. Ja, die, je, die kun je ook gewoon kopen nog op ebay. En dat is heerlijk, want ten eerste zijn ze heel mooi... De advertenties zijn heel erg fijn daarin. Daarin zie je ook dat nog precies dezelfde claims niet waar worden gemaakt. Uh, Dagcrème bijvoorbeeld. Sarah Bernhardt gebruikt de crème ook. Dat, zo werd dat dan aangeprezen en we trappen ja. er nog steeds in. Maar ook de korte berichten, die waren altijd heerlijk sappig en plastisch uitgedrukt: mm. heel veel zinloos geweld, familiemoorden. Zijn vader is een heel veel zin. Ja. Ja. Ja. Ja. Tot, tot slot, want heb, heb je ook ons een beetje een spiegel voor willen houden... Van, van probeer niet alles te fotograferen, probeer het leven gewoon te leven zoals het is? Nou, ik hou niet zo van boodschappen en mm. stelligheden in mijn mm. werk... maar er zitten natuurlijk duidelijke knipogen naar de grote technologische omwentelingen... die je toen had, naar hoe we er nu in staan. Inmiddels hebben we allemaal een smartphone in ons achterzak... en maken, mm. zijn we alleen maar bezig met publiceren in feite. Dus je beleeft niet iets meer, maar je maakt het beeld om op Facebook te zetten, zodat anderen het kunnen zien. Ja. En dat, dat heeft een enorme vlucht genomen. Ja, prachtig boek, dankjewel. Marente de Moor, Round Hey, tuin Uitgeverij Quirido, die geeft het uit. En wilt u kans maken op het boek? Nou, wij geven er een paar weg. Opium.avo.nl Daar vindt u een prijsvraag. Elke week geven wij een talent 1 minuut en 20 seconden de tijd om hier iets moois neer te zetten. De 80 seconden van heet die rubriek. Vandaag een multitalent, 14 jaar oud, speelt saxofoon en piano en allebei op hoog niveau. Inmiddels heeft hij zijn lessen en repetities van vandaag achter de rug. En zit hij klaar voor zijn eigen pianoconcert van 80 seconden. Het leuke aan Manuel is dat hij zowel saxofoon als piano speelt en dat met hetzelfde uh, plezier doet. Ik hoorde hem voor het eerst tijdens een concert uh, bij een vriendin thuis waar hij uh, op de piano begon. En toen als toegift ineens zijn saxofoon tevoorschijn toverde en uh, ons daarmee als publiek betoverde. Ik vind persoonlijk zijn pianospel het beste, dus ik ben blij dat hij vandaag uh, iets gaat spelen op de piano. Ik hoorde hem ook later op het Christina christina concours waar hij grote indruk maakt. Kortom... Manuel kan het allemaal. en Veel succes, Manuel. Ja, dat was pianist Radio 4-presentator Christian Kruijf over En hij heeft het over... De 80 seconden van... Ja. Manuel Sanguino. Man, man, wat zijn we toch hard? Manuel Sanguino speelde, uh, hij won in uh, de eerste in publieksprijs van het Prinses-Christina-concours met saxofoon, maar nu dus op de piano. Je bent ooit saxofoon gespeeld omdat je dat zo'n mooie naam vond, is saxofoon? Ja, klopt. Ja, ja, en piano is het uiteindelijk geworden. Wat was dit, Debussy? Of, uh? Ja, dat is een fragment uit de Empilie van Debussy. Ja, Welke kant gaat het op met, uh, met de muziek wat jou betreft? Wat, wat, wat, ga je, wat ga je doen? Wat zijn je plannen? Um, gewoon ver gaan met de muziek. En waarom de pianist en saxofonist worden. En gewoon genieten. Ja. ja. Je, hebt, je hebt de naam uh, uh, Manuel Sanguino. Waardoor ik denk je komt niet uit uh, Appingedam of uit Bolsward. Waar, waar kom je oorspronkelijk vandaan? Uh, ik ben geworden in de Dominicaanse Republiek. Uh, maar ik ben Spanjaard. Je bent Spanjaard. Ja. ja. Een goede internationale naam ook. Hè? Doet het goed op cd-hoesjes denk ik. toch? <laughs> ja. ja. Goed, Manuel Sanguino, we houden je in de gaten. Dankjewel dat je hier was. En op 20 oktober speelt Manuel in de Nieuwe Kolk in Assen... 7 november in de Regenboogkerk in Zoetermeer. Um, kan ik nog net eventjes uh, Cornald Maas bellen... om te vragen wat er vanavond in Opium Televisie zit. Cornald, goedemiddag. Ja, hoi, Frans. Ja. Yes. ja, vanavond in uh, Opium TV. Maria Goos, de scenario-schrijfster van het stuk uh, Familie... of alles wat er mis kan gaan binnen een familie. Uh, de mooiste Nederlandse liefdespoëzie, althans volgens Arie Boomsma, die is er dus ook. En die neemt twee jonge dichters mee, die gaan voordragen uit de bundel die die samenstelde. Uh, Art Royakkers is er, onze collega. Hey. in ja. Hij probeert de laatste stemmen te werven via opie, ja. maar ik neem het hem het culturele stemmen nieuws door. op de mol. Ja, precies. En Jovanka treedt op. En we hebben, als het goed is, vanavond ook nog nieuws over Harry Moedish. Naar aanleiding van een reportage die wij met de dochter van Harry Moedish hebben gemaakt. Op het eerste Moedish Festival, dit weekend ja. in Amsterdam. Oké, okay, je bent met, met Frida op pad geweest. Gezellig yes. Oké, okay, veel plezier vanavond. Vijf ja, over elf. Nederland Hoi. 2 Opium Televisie. Jovanca is volgende week bij ons trouwens. Live muziek. En dan ook uh, uh, nog meer uh, aardige onderwerpen natuurlijk. Onder andere Huub Stapel en Anneke Blok over de voorstelling Carnage. U kunt erbij zijn. Het Grand Café van de Lamart is half drie en half vijf. Publiek altijd welkom. Um, uh, Opium.nl is ons mailadres. Ik wens u alvast een heel fijn, mooi weekend. En ik meld u dat na half vijf hier op Radio 1 het sportforum is met Dione de Graaf. Dione, wat ga je doen? Dank je. Straks praten we over de afgelopen sportweek. Natuurlijk, dat doen we nu met uh, Henk Stoudam van NRC. Foppe de Haan, onder andere adviseur van uh, Heerenveen en Arno Vermeulen... van onze eigen NOS. Het gaat natuurlijk over wereldkampioen Epke Zonderland... en over de wervelende show van het uh, Nederlands Elftal van gisteravond. Dat allemaal na het nieuws van half vijf met Gert Kluk: Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De Eerste Kamer stelt het debat met de regering over de begroting voor 2014 uit. Aanleiding voor het besluit is het begrotingsakkoord dat gisteren werd gesloten tussen de coalitiepartijen en D66, ChristenUnie en de SGP. De fractievoorzitters in de Senaat vinden dat de Tweede Kamer nu eerst aan zet is. CDA, PVV, SP en GroenLinks willen dat het Centraal Planbureau de afspraken doorrekent ter voorbereiding op de financiële beschouwingen in de Tweede Kamer. In India zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Felin. De storm gaat vanavond aan de oostkust aan land. De ministers van, minister van Rampenbestrijding zegt dat het gebied beter is voorbereid op het natuurgeweld dan tijdens de vorige grote orkaan in 1999. De meeste mensen hebben het gebied verlaten. De Amerikaanse Meteorologische Dienst denkt dat de orkaan in India een stormvloed kan veroorzaken met golven tot 9 meter hoog. De persoonsgegevens van ruim 40.000 SIGO-klanten zijn mogelijk in verkeerde handen gekomen door de diefstal van een laptop van een medewerker. In het bestand op de laptop staan onder meer achternamen, e-mailadressen, postcodes en de laatste vier cijfers van bankrekeningnummers. Volgens SIGO is de kans klein dat kwaadwillenden met de gegevens wachtwoorden of andere data kunnen achterhalen. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gert Vanuit het oosten gaat het weer regenen. Dat geldt dan vooral voor de noordelijke helft van het land. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar een graad of zeven. De wind is eerst zwak, maar later in de nacht draait de wind naar zuid tot zuidoosten... en wakkert aan een matig en aan zee in het zuidwesten van het land krachtig windkracht 6. Morgen ligt er een depressie bij Oost-Engeland... en dat levert vooral in het westen, zuidwesten en midden van het land geruime tijd regen op. Het zuidwesten krijgt de meeste regen. In een etmaal kan er wel 40 of 50 mm vallen. In het noordoosten en oosten is het grotendeels droog en daar is ook kans op een enkele opklaring. Het wordt morgen 10 graden in de regengebieden tot 12 daar waar het droog is. De wind waait uit zuid tot zuidoosten en vooral in het westen en zuidwesten en op het Markermeer is de wind morgen krachtig of hard, windkracht 6 tot 7 en elders staat een elder matige wind. Het lage drukgebied blijft tot en met dinsdag dicht bij Nederland actief. En dat betekent dat er perioden met regen zijn die in sommige gebieden ook lang kunnen aanhouden. Vanaf woensdag lijkt het wat op te knappen. Het is eerst rond 12 graden. Later in de week wordt het wat minder koud. AMB Verkeersinformatie. File staan er op de A1 nog. Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Amersfoort Noord. 4 kilometer. Er zijn daar dit weekend werkzaamheden. Op de A2 Maastricht-Eindhoven is op de randweg van Eindhoven een auto met aanhanger geschaard. En daarom tussen Knapbert Heide en Knapbert de Hoogt. 5 kilometer file. Via de N2 is een prima alternatief. Die ligt er vlak naast. Ten slotte de A22 P naar Velsen. Vanwege de afgesloten wijkertunnel rijden veel mensen via de Velsertunnel En daar staat 3 kilometer file. Langs de lijn met Diode de Graaf. Goedemiddag, dit is Langs de Lijn van zaterdagmiddag 12 oktober. We praten straks met onze drie gasten over de afgelopen sportweek. Genoeg stof tot napraten. Eerst een uh, mooi bericht van het tafeltennisfront. Want Li Jiao heeft in het Oostenrijkse Svegat... de kwartfinales bereikt van het Europees Kampioenschap. Ze won in een uh, spannende partij in zes games van de Roemeense Dodian. Li Jiao, de Europees Kampioen van 2007 en 2011... moet nu spelen tegen de voor Portugal uitkomende Fouyou. De de finale wordt vanmiddag om vijf uur gespeeld. Dan gaan we door naar tennis. De finale van het Masters-toernooi in Shanghai gaat tussen de Servier Novak Djokovic en Juan Martín del Potro. De Argentijn versloeg in de halve finale zeer verrassend Rafael Nadal met 6-2 en 6-4. Het is pas de tweede keer dit jaar dat de Spanjaard zich niet voor de finale van een toernooi weet te plaatsen. Novak Djokovic bereikte eerder al de finale. De Servier als eerste geplaatst in uh, Shanghai. Versloeg de Fransman Jo Wilfried Tsonga in 2-6-2 en 7-5. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, tot zes uur gaan we praten over het uh, sportnieuws van de afgelopen week. Met Foppe de Haan. Goedemiddag. Goedemiddag. Adviseur. Heerenveen, uh, onder andere. Um, we, zijn, uh, oh, we praten ook met Henk Staudam van uh, Sportjournalist van NRC. En met Arno Vermeulen van uh, de NOS. Onze eigen NOS wou ik zeggen, maar dat klinkt zo truttig, dus dat zeg ik niet. Um, even het moment van de week, wat dat doen we altijd. Daar beginnen we mee. Foppe de Haan, uw sportmoment van de week. Oh, dat is niet zo moeilijk, dat is ja. ja, ik zat op de bank thuis. Zit ik niet zo vaak. Maar hier was ik echt voor thuis gebleven. Ik vond het fantastisch. Ja. Echt fantastisch. Ja. Is dat dan ook omdat het een vries is of omdat het gewoon prachtig ja, is om ik ken te hem kijken? Wel goed. Want ik ken hem eigenlijk al vanaf dat hij een jaar of tien was. En ik heb hem ook in de, in de, in de sporthal bij ons zien groeien. Want daar is het eigenlijk gebeurd. Hè? Dus dat is niet nu het moment, maar die twintig jaar ervoor. Ja. Nou ja, en uh, dus, uh, ik ken zijn vader en moeder, dus alles bij elkaar vond ik wel heel fantastisch. Ja, en, en het was natuurlijk een. wat hij wat deed, en zo gepland, en zo. Uh, uh, laten we zeggen, alle risico's meer of meer uitsluiten, in combinatie met zijn studie... vind ik een, een topsporter puur samen hoor. Die zijn ja. er maar weinig, zo. Ja. En hoe gaat het dan in huizen de Haan? Wordt er dan opgesprongen? Bent u van de bank opgesprongen? <laughs> of, uh? <laughs> nou, mijn vrouw zat rechts naast mij. En die, uh, die vond het wel mooi. En ik moet zeggen dat ik dan de tranen in de ogen heb. Want ja. ik, ik ben wel emotioneel da door dat soort dingen. Oh, en het, uh, oh, dan, dat, dat, dan hebben we wel even een feestje, ja. ja. Henk Stouden was erbij. Zeker, ja. Ook tranen in de ogen? Nou, daar hadden we niet de tijd voor, want we uh, wacht een deadline. Dus we uh, moesten zo snel mogelijk informatie in en een stuk tikken. Ja. Maar wel een klein beetje emotioneel, want ik volg hem vanaf het begin... Uh, niet vanaf het allereerste begin, maar vanaf eigenlijk dat hij senior is. En, mm -hmm. ja, dat hele proces heb ik uh, meegemaakt van redelijk nabij. Ja. Dus wel een bijzonder moment, ja, want het blijft toch een heel bijzondere sporter. Is het, is het ook uh, uw sportmoment van de week? Nee. nee. Kijk. Voppen was me net voor. <laughs> ik ook een beetje voor. Daarom was ik blij dat ik eerste was. <laughs> <laughs> Hebben we uitonderhandeld. Ja. Ik heb een ander sportmoment. Iets wat eigenlijk een beetje onder de radar is gebleven. Maar ik was afgelopen maandag bij een bijeenkomst. van de Stichting Kunstrijden Nederland. En uh, die wordt echt uh, geleid door Joan Aanappel en Sjoukje Dijkstra. 72 jaar en 71 jaar. En die dames die maken zich nog ontzettend druk... voor uh, ja, de teleurgang van het kunstrijden in Nederland. Ja, zij waren eigenlijk de laatste met Diana de Leeuw... die half Nederland, half Nederland ook ja. nog heel goed heeft gepresteerd... maar eigenlijk niet uit de Nederlandse school kwam. Uh, die succesvol waren. En uh, die zien uh, met leedwezen toe dat die sport afglijdt... en uh, ze doen hun best om dat weer uh, ja, op niveau te krijgen. Ja, ze hadden nu alle talenten bij elkaar Ja, gekregen. ze hebben een stichting opgericht. Aanvankelijk wilden ze de stichting losweken van de bond... en daarmee een eigen bond oprichten. Dat, dat lag uh, wat gevoelig en werd niet geaccepteerd door NOC en NSF. En nu hebben ze een stichting omgevormd tot een soort fondsen... Uh, uh, een fondsenwerving mm -hmm. En uh, daarmee hebben, verzamelen ze geld om uh, talenten uh, te ondersteunen. En ze hebben nu een trainster uit Canada gehaald. Dat is de trainster van uh, Johnny Rosset. Die dame die brons won op de Spelen in Vancouver. Van wie dat emotionele verhaal nog speelde met die moeder die kort voor die ja. tijd overleed. Ja. En die geeft nu vier keer per jaar trainingen. Ze proberen geld te verzamelen om uh, talenten naar die trainster in Canada te brengen. En uh, ja, daar heb ik echt heel veel bewondering voor. De dames op die leeftijd nog zo met die sport bezig zijn. En uh, zoveel passie tonen. En uh, dat proberen toch weer op de rails te krijgen. Ja, maar het is eigenlijk ook schrijnend dat het op die manier ja. moet. Hè? Ja, ze hebben ontzettend veel kritiek op de KNSB. Ik kan het niet helemaal goed beoordelen. Maar als ik hun mag geloven, doen die er echt helemaal niets aan. En met de kennis van de dames ben ik geneigd dat te geloven. Uh, ja, dat zij proberen weer de talenten op te pakken. Want ze zeggen dat er ook heel veel talenten verloren gaan, ja. zijn gegaan. En dat mag niet langer gebeuren. Daar heb ik erg veel bewondering voor. Die passie, die deel ik graag, ja. Arno Vermeulen. Het moment van de week. Was dat uh, de wervelende show, <laughs> zoals ik het eerder noemde... van gisteravond van Nederlands Elftal? Uh, nee, het is meer het nieuws van vandaag. Ik probeer altijd een beetje op de actualiteit te zitten. Uh, Gareth Bale uh, is uh, waarschijnlijk vier tot zes weken uitgeschakeld. Want hij heeft een uh, rugblessure. En, en, en Hennia. Uh, dus dat kan, een, een, dat kan wel één tot twee maanden zelfs duren. Ze hopen hem nog een paar weken te laten spelen. Maar er komt er een moment dat hij toch van het veld af moet. Ik dacht, uh, dat is nog wat ophef toen hij natuurlijk in dienst trad uh, bij Real. Uh, vooral uh, in verband met zijn inkomsten. Ik denk kijk nog even op die site uh, die we toen overal hebben laten zien. Hè, wat Gareth Bale verdient. Dat ging toen vooral om de eerste dag en de tweede ja. dag. Per seconde ook geloof ik. Per seconde, ja, ik ging eens even kijken. Ik denk een week of zes, uh, <laughs> laat hij er ook zes weken uit zijn. Uh, hij heeft tot nu toe bijna 2 miljoen euro verdiend. Daar heeft hij nog niet <laughs> al te veel voor laten zien, weten we ook. Uh, want hij loopt er wat overbodig bij als hij wel fit is. Uh, dus laat hij zes weken eruit zijn met deze rugblessure. Dan kost dat real ook weer 2 miljoen. En hij verdient dan ook weer 2 miljoen. Dus dan, uh, nou, laten we zeggen, dat is een goed betaalde patiënt. Dus het, het gaat niet heel erg goed met Gareth Bale bij Real Madrid. Hij kan er ook niks aan doen, nee, hè? Is dat heel er zoveel vervelend. geld voor hem wordt betaald. Ja, je vraagt <laughs> je af of hij zich er heel erg druk over maakt. Nou, dat zal ook wel een beetje. Maar uh, ja, het is wat. Ik bedoel, je investeert in een speler. Dan blijkt hij eigenlijk uh, aan de rechterkant te moeten spelen. Terwijl iedereen weet in de hele wereld dat hij beter op links voetbalt. En nu heeft hij last van zijn rug en uh, moet hij geopereerd worden. Ik wil ook nog even naar nou laatste nieuws. Misschien is het wel helemaal geen nieuws. Daar zijn we nog niet helemaal achter, geloof ik. Hè? Guus Hiddink zou in beeld zijn om de opvolger te worden van uh, Holger Oschek, de bondscoach van Australië. Als bondscoach van Australië. Dat meldt de Australische zender Fox Sports News. Er schijnt al contact geweest te zijn tussen de bond, Australische bond en Guus Hiddink. Kan jij daar iets meer over vertellen? Uh, nou, ik, heb, ik heb gevraagd aan hem even via een sms'je of hij er iets over wil zeggen. Meestal reageert hij wel snel, dus we ja. weten uh, hebben we dat nog in de uitzending. Uh, aan de ene kant denk je van, waar begint hij aan? Ik sprak hem vrij onlangs en toen was hij toch echt van plan om heerlijk te genieten van zijn <lacht> rust... Uh, die hij nu even, even had na zijn Russisch avontuur. Uh, eindelijk zei hij ook, hij wilde in een paar maanden sowieso niks doen en daarna, ach, dan keek hij wel... Uh, dat lijkt in tegenspraak met natuurlijk naar Australië gaan. Toen dacht ik wel van ja, uh, elke coach. Maar Foppen kan er vast wel iets over zeggen. Wil natuurlijk nog wel dolgraag naar een WK voetbal. Dat, dat, is, dat, dat trekt je toch enorm. En ook uh, zelf zou ik bijna zeggen, Guus Riddink, uh, en dit is, dit is een mogelijkheid. Hè? Want Australië heeft zich geplaatst. Dus dat ja. betekent dat je naar, de, naar een WK voetbal gaat. Dat je nog even die schijnwerpers meemaakt. Zo'n aanloop naar zo'n toernooi. En wie weet wat je, wat je dan nog kan doen. Je wordt geen wereldkampioen. Maar ach, uh, hij heeft ervaring met het stunten met een land op een, uh, op een WK. Dus toen begreep ik het wel weer een beetje als project voor uh, pakweg een, een half jaar uh, zou het kunnen. Maar we, we horen het. Het is niet heel raar. Han Berg is technisch directeur van de Australische Voetbalbond. Nou ja, uh, van Berger naar Hidding, dat lijkt me een vrij korte lijn. Het zou kunnen. Vopper De Haan, wat vindt u nou, van? Ik sta, da, als je het zo. Uh, ik weet niet of, je, of je, wat hij aanbeert. Maar goed, als je. Dit, dit is wel overzichtelijk, hè. Dus als je een project hebt wat een, een half jaar en je hebt daar. Uh, en Haan is ook een goede man. Dus je kan goed met hem werken, dan is dat. Uh, de, ah, ben je volgens mij nooit oud voor het is ook mooi dat is echt mooi dus oh, ik, ik zou me dat wel kunnen voorstellen ja. oh, is het iets voor u oh. Oh. <laughs> <laughs> ja ik ben Ach ik of er ik ooit wat. ooit toen ik stopte bij, uh, bij Australië toen werd ik, werd ik uh, gemaild door de Australische Bond. Of, uh, Hans Westerhof was coach en mij als hoofdopleiding dus of, of technisch directeur, wat Han Berger dus nou doet. En toen heb ik gezegd van nee, want ik was bij Jongerijen. en ik wilde naar de Olympische Spelen. Mm. En, uh, uh, en toen uh, is uh, Rob Ader gekomen. Dus uh, op een of andere manier heb ik er wel vroeger contact mee gehad. Yes. Ja. En Tuvalu uh, haalt het natuurlijk niet. Hè? Dus, uh, nee, uh, dat is echt een heel <laughs> andere koek. Ah, dat, dat maar dat, dat doe je om andere dingen. Hè? Ja, ja, ja. Nou, Ik zat wel te bedenken, hij, kan hij heeft een enorme status, Guus Hiddink, uh, ja? in Australië natuurlijk. Ja, dat wordt hij uh, op kan... andere gedragen. Ja. Daar kan hij op zich niet zo heel veel meer aan bouwen, denk ik, Arno. Nee, nou ja, kijk, het is een elftal. Niet dat ik nou precies het Australische team op dit moment helemaal op mijn netvlies heb. Waarvan je mag aannemen dat ze altijd in ieder geval 100% als de brandweer voor je gaan. De verwachtingen zijn niet dat je er heel ver mee komt. Maar ja. hij, kan wel een, hij kan een team maken ervan. Hij kan er wel het maximale uithalen in een vrij korte periode. Dat is een ervaring wel juist op dat soort, op dat soort toernooien. Uh, en hij, heeft, ja, hij, hij, is, uh, hij is slim. Hij weet heel goed hoe hij uh, juist uh, met, met mensen om moet gaan. En hoe hij dat in korte tijd voor elkaar kan krijgen. Dus ik kan me voorstellen dat hij uh, erin stapt. Uh, en ach, het is ook typisch weer Hiddink. En het is typisch trouwens voor heel veel voetbalmensen. Afstand willen nemen van het vak. Maar uiteindelijk, kijk ook maar naar Foppen. Kunnen ze het <lacht> toch niet? Want als er iets op hun pad komt, dan komen ze weer terug. Uh, en na een paar weken thuis zitten, denk je ook wel weer eens van ach, uh, het is maar thuis. Ja, yes, werkt dat zo? Ja, nou ja, daar hebben jullie geen verstand van. Nee. Want jullie zitten niet thuis. Maar het is wel zo. Als je, als je, dus je hebt een, een vak wat, wat, wat ik altijd hartstikke mooi vond. Dat is één. En twee, is het zo, je bent er ook heel druk mee. Dus uh, je wordt ook soms wel een beetje geleefd. Maar ik vond het wel heel mooi. En op het moment dat je dan stopt. Echt stopt. Dus ik ben nu in de zomer gestopt. Ja, ik deed beheerde veel allerlei dingen. Toen heb ik gezegd, ik doe het niet meer. Nou, vanwege allerlei redenen. En toen zat ik thuis. En toen had ik echt een paar weken het gevoel van. Shit, is dit het? Mm -hmm. Dan moet je ook aan, wennen. Dan moet je weer een plan maken. moet je weer dingen doen. Maar ja, dat is eigenlijk wat elke pensionado uh, beleeft Denk <lacht> ik hoor. De ene wat meer dan de andere. Maar ik denk dat dat voor sportmensen mensen wel heel erg geldt. Ja. Nou, uh, niet je telefoon uit hè Arno. Want misschien laat het goed zien even of er nog een bericht binnen is. Laat Guzidding ja. nog wat horen. We gaan naar het Nederlands elftal. Want Oranje Oranjedong vorige maand al kwalificatie af met moeizame hmm. wedstrijden tegen Estland en Andorra in Amsterdam. Nam de formatie van Louis van Gaal gisteren, nou laten we zeggen revanche met een klinkende 8-1 overwinning op Hongarije. Grote man was Robin van Persie die drie keer scoorde en daarmee Patrick Kluivert afloste als topscorer aller tijden. De aanvaller van Manchester United heeft nu 41 Interland-treffers achter zijn naam staan. Maar de meeste vreugde ontstond bij zijn 40ste treffer. waarmee hij Kluivert naarde. Ja, nee, hij was een uh, fantastische aanval over links. Ayan gaf een beetje een floater. Een beetje een floatingbouw of zo. Uh, niet te hard, precies op mijn pan. Dus ik hoef er niet heel veel voor te doen. En normaal gesproken ga ik altijd naar degene die de assist geeft. Maar toen riep ik Ayan nou: van, kom, we gaan naar Kluivert. Ik had niks tegen hem gezegd, ook tegen Patrick. Maar. Um... Dus het was uh, ja, spontaan. En hij zei ook dat hij het heel leuk vond dat ik was gekomen. Precies op mijn pan. Uh, bondscoach Louis van Gaal was na afloop zeer tevreden... over de prestatie van zijn ploeg. Als je thuis met uh, 8-1 wint... en je hebt daarnaast nog uh, zo'n 10 tot uh, 15 kansen gecreëerd... en de ene mooier dan de andere. Ook uh, hoe de voorbereiding was. Ja, dan, uh, dan zie je aan het publiek. Ze, ze bleven zelfs nog staan en zitten... Tot, uh, over de uh, 100 minuten. Dat was even een mooie avond, hè, Arno? Ja, nee, het, het was een fantastische avond... omdat je je kan het niet inschatten wat het gaat worden. Oh, je weet wel dat het Hongarije is, dat ligt ons heel erg goed. Zoals we nooit van Portugal kunnen winnen... verslaan we Hongarije altijd wel met grote cijfers. Maar oké, okay, we waren wel geschoen, de laatste twee in het land. Dus we wisten niet precies hoe Nels Alftal er, ervoor zou staan. Uh, of ze de inspiratie zouden kunnen vinden. Van Gaal zei deze week... Uh, als ik trainer ben bij een elftal, dan zal je altijd zien dat ze maximaal inzet hebben. Ook al is het een oefenwedstrijd, ook al is het een kwalificatiewedstrijd waar niets op het spel staat. Ik dacht van nou, eerst uh, zien en dan geloven. Ik geloof het, want Nederland speelde zeer geïnspireerd en speelde gewoon uh, prachtig voetbal. Tot De vierde treffer was een schitterende goal uh, Los van het niveau van Hongarije, natuurlijk het stelde achterin weinig voor, de spelers, de spelers ook in de... Tweede Duitse Liga en uh, op een wat lager niveau. Maar ze konden wel gewoon met twee keer winst naar uh, de playoffs voor het WK. Hè. Dus dat zijn ook weer niet kabouters in Europa. Nee, maar het was wel een hele... hele eigenlijk is dat een hele flauwe vraag. Maar was Nederland nou zo ja, goed of nou was ja, Hongarije nou zo zwak? Ja, uh, zeg het maar. Dat, uh, dat weten we misschien beter tegen Turkije. Uh, dit Hongarije kon met twee wedstrijden uh, winst uh, naar de playoffs gaan. Dus ze waren in de race om, uh, om nog mee te doen voor het WK. Nu nog steeds trouwens. En dan uh, verliezen ze zo kansloos van Nederland. Nee, Nederland speelde ook gewoon heel erg goed. Ja. En het is heel interessant om te zien of dit nou weer een basis is om, om uh, zeg maar mee verder te gaan of juist niet. Dus wat is de les voor Van Gaal? Want daar gaat het eigenlijk om. Hij is nog steeds aan het zoeken en aan het kijken hoe hij nu op het wereldkampioenschap het beste elftal wil neerzetten. En qua tactiek en qua spelers. Nou, wat haalt hij hieruit? Betekent dit toch uh, misschien wel indirect zelfs dat spelers zich in een selectie voetballen? Ik vond Van der Vaart echt heel erg goed voetballen, ook op die positie. Een positie dus waar heel erg veel concurrentie is in het Nederlandse aftal. Zeg maar even die rechter middenveld dan Daar kun je vijf, zes spelers opnoemen die daar uh, naar het WK zouden kunnen gaan. Ja, dat telt dus toch allemaal wel mee. Dat betekent dat Van der Vaart weer een plusje heeft. Uh, wat betekent het? snijden Met welke tactiek gaat hij straks spelen ja. tegen Turkije? En wat leren we daar weer uit? Het is wel heel erg interessant. Ik had wel het gevoel, na gisteren, we zijn begonnen aan de voorbereiding op het WK. Dat, uh, dat uh, ja. idee het had ik echt, wel. Het is echt, echt begonnen. Het is echt begonnen. Ja. Ja. Ja. Henk Stoudam, heb je, heb je de wedstrijd gezien? De de helft, want ik heb de eerste helft naar Apprue gekeken. Op het andere net was uh, college tour ja. met Appke Zonderland en dat wilde ik toch niet missen. Dus uh, ik heb uh, de doelpunten de eerste helft later wel in de samenvatting gezien. Dus maar de hele wedstrijd heb ik niet gezien. Maar wat beviel je het meest? Nou, wat mij opviel was uh, een paar dingen. Het eerste was dat uh, ik uh, het centrum dat was veranderd. Dat het centrumverdediging dat viel mij op. Uh, schijnbaar heeft hij dus de vrij en Mattis Indy uh, laten vallen. Mm, nee. Nee, is dat, nee. Maar, dat kan ik niet zo uitleggen. Nee, nee, nee. Dat heeft hij ook wel uitgelegd, al in de, in, een beetje in, in de aanloop. Wel. Uh, dat, dat is toch nog wel zijn favoriete duo daar okay. uh, centraal achterin. Uh, en Dit ik denk, was een probeersel. Ik, ik, ik, dat denk ik wel. Zo, zo heeft hij het niet genoemd. Ik denk dat Fly is ook wel een soort van loyaliteit. Die is er altijd bij. Doe het goed in Engeland. Uh, dan wil je hem ook wel weer eens een keer zien. Ik denk dat hij er ook wel weer tot nieuwsgierig naar was. Uh, Bruma doet dat natuurlijk heel aardig in de Nederlandse competitie. Dus uh, hij is natuurlijk nog wel aan het zoeken. Maar dat hij heeft juist te deze maken met week... de vorm van de Feyenoord-spelers. Nou, ja, maar club. die gingen juist, dat gaat juist weer wat beter bij, uh, bij, uh, bij Feyenoord. Uh, dat zou niet het moment zijn om ze daar dan nu uh, op, op af te rekenen. Ik denk dat hij echt nog wel natuurlijk wil weten, wie neem ik mee? Je hebt, uh, ja, ik denk zes centrale verdedigers misschien waarnaar gekeken wordt. Uh, met uh, Van Dijk uh, bij Celtic die er nog bij, uh, bij kan komen. Rick die geblesseerd is. Hè? Nou, uh, zeg maar even dan de vier die er nu bij waren. Daar moet hij keuzes in gaan maken. En dan, uh, dan laat je er nu twee spelen. Uh, maar ik denk bijvoorbeeld dat de Vrije en Martezini... die gaan echt wel naar het WK. Daar heeft hij nu anderhalf jaar mee, uh, mee gewerkt. En ik kan me niet voorstellen dat hij die niet selecteert. Het gaat er nog om wie daar wie bij komen. En ja, daar heeft hij gisteren in ieder geval de kans gehad om ze uh, te zien. Maar ja, wel uh, tegen Hongarije wat aanvallend. Alleen Zuczak heb ik een paar keer gezien. En ja. uh, verder stel dat niet zo voor. Nee, met, ja, dat is in de comp Nederlandse competitie geen echte hoogvlieger. Dat uh, deed ook dus. helemaal niks. Nee, die, nou, dat het is iemand die je heel goed soms niks kan doen in de wedstrijd. Ja, en daar ja. het blokje gisteren ook in uit. Wat ja. mij wel opviel was het opstellen van Nigel de Jong. En de manier waarop hij speelde. Ik had de indruk dat hij wel in het team past. Aanvankelijk was de opvatting van... Nou, Van Gaal heeft een systeem... waarin eigenlijk Nigel de Jong niet past. Dus blijkbaar wel. En wat mij ook bij hem opviel... dat hij vooral vooruit speelde. wel eens. Uh, ik heb veel, uh, wat ik een hekel aan heb aan hem, is dat hij veel opzij speelt. Brede paas en achteren. En ik zag hem nu ook eens diepte paasjes geven. Dat vond ik wel bijzonder. Nou, en... dat, dat, is, dat is absoluut opdracht geweest. Uh, van Gaal heeft een profiel van wat hij wil met uh, uh, zes positie. Uh, zo, zo, zo praat Van Gaal nog even uit. In de eigenstijd uh, weten we dat. Uh, dat is de positie waar de jong nu speelde. Ja, hij zegt zelf: uh, daar moet iemand staan die, uh, die ook de korte paas kan geven, ook de lange paas kan geven. En niet alleen uh, uh, uh, een extra verdediger is die het centrale duo ondersteund en, uh, en... nou ja, dat zag je ook wel terug. Maar dat is ook wel het profiel dat hij koppelt aan die positie. En als iemand daar niet aan zou kunnen voldoen... als de jongen dat niet zou kunnen... Ja, dan uh, zet hij daar toch weer een ander neer. Dan krijgen we daar uh, Klaasie of uh, Strootman zouden misschien kunnen spelen. Nou, Volpe, even naar Foppe de ja? Haan. Uh, we, we weten nu hoe Foppe uh, de Haan naar Epke Zonderland heeft ja, gekeken. Okay. Hoe heeft Foppe de Haan naar het Nederland zelf toch gekeken nou, gisteren? Ik, was, ik ook. was hartstikke benieuwd hoe het zou gaan. Want er zijn altijd van die wedstrijden... Kan je, het kan twee kanten op, hè... Je, nou, het is helemaal niks of je maakt sneller goal. Maar ik vond eigenlijk uit de, de, de, de start en de houding waarmee ze speelden, die was gewoon fantastisch. Uh, heel prima. En, uh, en echt met een idee. Er zat een plan achter. En als je speelt met een plan. Vindt, dat, de, de, de, en, en je weet dat, laten we zeggen, die spelers die hebben hetzelfde plan als de coach. En dan, dan gaat het om uh, hoe je start en uh, hoe je de bal naar de spitsen brengt. Nou, daar ben ik het met Henk eens. Het, het, het naar voren transporteren van de bal was veel beter. Dus uh, we hebben een tijd gehad, ook in de Nederlandse competitie vind ik, waarbij we ballen rondspelen in de achterhoede. En dan spelen, we en dan spelen, en dan spelen. Die spits die beweegt even, maar die houdt op een gegeven moment op. En dan eindigen we toch met de bal terug op de keeper. En dan wordt een lange bal. Dat zie je heel veel. En als je dus die bal rond kan spelen in het middenveld, en daar vandaan, of een intercepties middenveld, en daar vandaan diep speelt, dan maak je tempo. Dan ben je in één pas, ben je drie van de tegenstanders voorbij, en dus verandert het. Ja. En ik vind dat Van Persie ook wel heel goed speelt. En die speelt ook een beetje een andere rol. Van Persie is minder een kapstok, vind ik. Dus een kapstok is een spits die heel diep blijft, waar je ballen brengt, dan komen ze bij. Maar Van Persie begint een beetje, à la Messi, wat te zwerven. Mm -hmm. wat te... Foppen, heeft hij er nou baat bij dat dan Snyder dus niet speelt, Van Persie? Ja. Uh, Zuid-Afrika, was Sneijder de grote man en Van Persie ja, uh, wat bleek? Ik vind, dat vond ik altijd al, de combinatie Sneijder en Van Persie... Vond, vond ik niet echt gelukkig. Nee. Omdat, omdat hij, uh, hij is daarin te dominant. En op het moment dat, uh, dat Van Persie wat meer aan de bal komt... en Robben duikt het gaat in, of vanaf de linkerkant Lenz het gaat in... of een middenvelder gaat eroverheen... Ja, dan verandert het plotseling allemaal. En, dan, en eigenlijk als je een tendens krijgt in voetballen... dan is dat nou aan de hand. He, kijk naar de Duitsers of naar Bayern München. Veel beweging veel beweging en, en rondom de bal... en niet van die grote afstanden. Maar degene eh. met tien eigenlijk dus. want eh, Nummer tien maakt misschien wel de ruimte juist... voor Van Persie als spits eh, te, te, ja, te klein. Ja, te klein. te dicht. Dan loopt de ballijn dicht. De, de, de paas naar de spits en dan loopt de tien ertussen. En, eh, de ja. en dat gevoel... Dus eigenlijk pleit je ook wel voor de manier waarop Nederland... dus nu speelde, met, met, met, de, met de punten achteren. Ja, ik weet niet of de mensen nu thuis ja. de vanger in ja. gaan, maar... Ja. Uh, met, met de, de punten, de punten ja. achteren en dan, en dan... Ja, maar eigenlijk moet het middenveld... als je, als je goed op elkaar ingespeeld gaat het circuleren ja. en, en, en dan, ben je, dan ben je een eind onderweg. Nou, en ik, vind, ik vond dat Lyon gewoon goed speelde. He, dus die, die, die had in het verleden wel wat, wat Henk beschreef van een bal pakken en dan terug of wat en, maar hij was nou goed in positie, speelde er mooi voor, had mooie balanswetten. was er. Nou ja, dan kan je voetballen. Nee, nou, wel een gele kaart. Ja, dat, dat was dom. wel. Ja, ja, ja dat hoort ook een beetje bij hem. En ik vond Janmaat ook heel goed spelen. Nou ja, en wat je, wat je ook ziet is dat ze de bal van de buitenkant... dan veel sneller voorbrachten. Dus uh, Riemer en ik noemden altijd de 45 graden bal. En dus niet doorzetten tot de achteren... maar tussen de keeper en de laatste lijn in. Dat zijn, dat zijn zulke moeilijke ballen. En voor de achterhoede en voor de keeper. Dus als je, en als je dan goed loopt, dan creëer je altijd heel veel gevaar. En dan maakt het eigenlijk niet uit dat er een linkspoot aan de rechterkant stond... en een rechtspoot op links. Want er kwamen juist eigenlijk hele goede voorzetten ja, van, de, van dat, de flanken. Dat maakt ook niet uit. Ja. Maar was dat het... het, het het mooiste om te zien? Dat, dat, dat tempo, dat hoge tempo, snel combineren? Ja, dat is goed. Dat, dat vind ik wel. En, en, en soms een, een hele mooie actie of zo, zo'n goal. Ja, dat is een fantastische goal. Is, is, is Robin van Persie nu, ja. nu echt een fenomeen aan het worden? Of is hij het al? Van Persie is wel een hele goede voetballer. Volgens mij is dit wel een wedstrijd die, die, waar hij die aan toe was. Hè? Want mm -hmm. bij Manchester ging het ook niet zo goed en zijn teamlezuur en zo. En daar heeft hij ook wel wat. Uh, maar van Persie kan wel heel goed voetballen. En ja, de afgelopen jaar heeft hij natuurlijk bij Manchester bewezen... dat hij uh, absoluut, absoluut goed... Dat, dat wat hij daar bewees, dat heeft hij hier nog niet bewezen, vind ik. Dus, en, dat, en ik denk dat hij echt een type is die heel veel vertrouwen nodig heeft... en ook weet wat die anderen precies kunnen. Nou, en dat moet natuurlijk in zo'n team groeien. Maar u noemde hem nu wel in één zin met Messi, hè? Ja, ja, ja. ja. Maar, maar, maar Messi als is, is voorbeeld. Want ja, Messi is ook weer totaal anders, maar goed. Maar wel het idee van voetballen, he. daar, ja. kom, daar komt het wel dichterbij. Wat, vind, wat, op, ja, sorry. wat mij ook opviel was de bezorgdheid zieling tot en met de negende minuut. Mm -hmm. Dat, dat vond ja, ik wel bijzonder. Maar, maar, nou ook, ook, ja, maar er is ook een ontzettende concurrentiestrijd. Dat is ja, natuurlijk ja. zo. Ja, ja. Uh, Robben weet wel dat hij naar na het WK gaat als hij fit is. Uh, maar die, die wilde een goal maken. Dat zag je. Die was heel erg bezig om een goal te maken. Want die bleef natuurlijk relatief uh, lang uit tot die vrije trap. Hij dacht van verdorie ik moet er ook een maken. Maar je ziet dat spelers gewoon denken. Ja dit zijn mijn kansen om aan de bondscoach te laten zien. Dat ik erheen wil. Ja. Uh, drie spelers zeker van een plaats in de selectie. Is wel heel weinig. Dat betekent dat voor die andere twintig plaatsen komen er nou echt tot dit moment nog steeds wel een stuk of 35 in, uh, de beste in mensen aanmerking. Mensen naar boven. Nou ja, het werkt wel. We lijkt. praten straks uh, verder over het Nederlands toch? En ook over de Belgen die zich gekwalificeerd hebben... voor het wereldkampioenschap. Graag tot zo. Oh, hey. Nachtdromen, angstdromen, erotische dromen. Wat doen onze hersenen in de nacht? Wij...